In de randstad vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knopendel en Zalbommel staat 5 kilometer door werkzaamheden. Verkeer vanuit Utrecht naar Brabant rijdt het beste om via de A27. De A20, hoek van Holland-Gouda, voor het knoppen Terberesseplein 2 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstok is dicht en de andere kant op staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. met nu. Zandvoort op zaterdag. Om me te vatten, vi, quita, va bene. Zie je een paar la vieze Amerikanen. Wanna za falla, mona sotaluna. Kom me te weinig, ga die I love you. Papa lamericano! Ik van om half drie hoort natuurlijk ook lekkere zonnige muziek. Wat dacht je van deze van Yolanda Bicol? Dat was We Don't Speak Americano. C -F -M. voor Zandvoort en de regio. En daarmee openen u twee van de Zandvoort op zaterdag en daarin de volgende onderwerpen. Ja luisteraars, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Uh, we gaan natuurlijk rond de klok van kwart over drie weer bellen met Joop van Es, we dan gaan we praten over de, de, de restant van de eerste helft, het laatste stukje van de eerste helft. Van WV HEDW1 tegen SV Zandvoort. En we verlieten Joop toen met een tussenstand van 0-2. Yes! Ja, ja. Wat hebben we nog meer voor u? We hebben natuurlijk de uitslag van de, uh, de kwalificatiewedstrijd. De, de verreden op Spa Franco-Chan. Het is een erg verrassende uitslag. Dat kan ik u alvast wel mededelen. En we gaan natuurlijk uiteraard weer schakelen met onze enige echte Zandvoortse historische Grand Prix. Onze verslaggever Willem van Densen gaat ons in dit uur ook weer bijpraten. Over het wel MW op het circuit dit weekend. En natuurlijk vanavond, zet u me vast in de agenda, 7 uur vanavond gaat uh, de stoet van Formule, oud Formule 1 auto's door Zandvoort. En ik heb net een uh, sms'je gekregen dat ze vanaf het circuit toch over de boulevard gaan. Want okay. er waren gisteren nogal een discussie over, van zal ze door de Van Spijkstraat komen, wat ik natuurlijk had gehoopt. Maar nee, ze gaan wel over de boulevard. Maar daar zit een gigantische drempel tussen, dus wellicht dat er een aantal auto's overheen getild moeten gaan worden. Dus jij bent vanavond gewoon in het dorp. Je ik dacht even thuis op de kont zitten natuurlijk. Ja, ja, ja lekker een balkonnetje voor. Van, van, ja, ja, gaat weer niet door. Nee, jammer joh, jammer ja. joh. Straks horen we van Willem van Hesse hoe het allemaal verloopt op het circuitpark Salford natuurlijk. Hè. De old man bij uh, de historische Grand Prix, dat is Willem van Hesse natuurlijk. Ja. Pootje bij in is van André van Duyen. En nu dat ook, dat gevoel van laat maar zitten. Ik hoor hem niet meer bij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 Doe je zo'n plaatje, cassette en zo en verloren Nou, de komt van nu, van natuurlijk, Cassette dikker hebben we hier weer. En verliezen gaan we ook zeker niet doen vandaag tegen WVA en EDW. Want we staan op dit moment met 2-0 voor. ZFM maak je naambaar waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Pak radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Zfm. ZFM 24 uur per dag. Hete zomer. Syndicate. Lekker plaatje, he. Zo Heerlijk gezellig. Ja, goed. Uh, ja, nog even een kort berichtje en daarna een plaatje. En dan gaan we weer naar Joop voor het slot van de eerste helft. Ja, want die wedstrijd is uh, vijf minuten later begonnen. Dus vandaar dat we even nog even een berichtje en een plaatje tussendoor doen. Uh, wat u voor mij ook nog zo goed heeft, is de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 op spa franco Jean in een, een mooie België. Zeer verrassend. Zeer verrassende uitslag. Uh, met op Button, gevolgd door Kobayashi, Maldonado, Raikkonen, PRS, Alonso, Webber en op 8 Hamilton. Twee Saubers in de top 5. Schumacher en Massa halen de eerste kwalificatie uh, niet eens. Uh, dat ook even de, nogmaals. Maar goed, de op de poll nogmaals. Jason Button, Kobayashi... En dan op de tweede row Maldonado, Raikkonen, derde row Perez, Alonso en vierde row Webber en Hamilton. Dus dat belooft een hele mooie spannende race te worden daar in spa franco -Sian. Morgen live te volgen op RTL 7 vanaf 2 uur. De uitzending begint om 1 uur. Maar, luisteraars, ja, wat gaan wij allemaal doen in Wij Zandvoort gaan ook op tv uh, het een en ander uitzinnen. Rond de klok van 9 uur morgenochtend start ZFM Zandvoort TV, of uitgesproken ZFM Zandvoort TV, met een live registratie van de historische Grand Prix dag, nummer 2 op de zondag. Dus morgenochtend van rond de klok van 9 uur s morgens, tot smiddags een uur of 5, live op kanaal 40, een, een, een analoog op 45, een hele dag race spektakel, de volgende op ZFM Zandvoort TV. Geweldig, ik ga zeker kijken morgen ZFM TV kanaal 40 uh, digitaal en 45 analoge. Oh, oh. Gewoon gaan kijken, kan je alles volgen. De TV. От разных бед В нашем доме поселился Замечательный сосед Мы с соседями не знали и не... Dan hem op CFM. De Euro Breakdown met in de veertig. Beste plaat uit heel Europa. Keurig netjes op een rij gezet door collega Short van Dam. En uiteraard staat deze nog steeds in de top. Oh, wat een lekker plaatje zeg. Geweldig. We gaan weer voor het voetbal naar Joop. Eind van de eerste helft is in zicht. En we zijn natuurlijk heel benieuwd, Joop, of het nog steeds zo goed gaat voor SV Zandvoort. Nou, Rob, het is wat minder. Want uh, drie, vier geleden uh, was... Uh... De BVHDW uh, voor deze eerste staat om uh, echt gevaarlijk te worden voor het doel van Joris uh, Schmid. Uh, twee man kwamen door de verdediging heen, de bal weer teruggelegd ja, en dan is het gewoon geen houden meer aan voor de keeper. En de standwoord gaat hier nu zelfs naar 2-2 en dit komt omdat Joris uh, Schmid niet ingrijpt. Had hij makkelijk kunnen hebben en laat hem lopen. Ja, en dan zijn ze die hele snelle switch van daar en de W aanwezig om die bal toch in dat Zanderse doel te krijgen, waardoor het nu 2-2 staat. Natuurlijk verschrikkelijk jammer, maar ze hebben het een klein beetje over zichzelf uitgeroepen. Het was: uh, kreeg twee, drie gele kaarten, het werd best En uh, de Amsterdammers roken hun kansen en uh, gingen steeds meer naar voren, gingen ze steeds meer druk op de Zanderse verdediging zetten. Daarmee kwam ook dat het middenveld van Zandvoort de bal heel moeilijk in de ploeg kon houden. konden heel moeilijk in de twee spitsen. En dat is dan uh, Boy, Visser en Timo de Reus konden kon ze heel moeilijk bereiken. En daar was er ook geen gevaar meer voor het Amsterdamse goal. Zandvoort heeft ondertussen afgetrapt. Uh, dus er zitten nu dik in blessure tijd, dat in ieder geval. En er wordt een overtreding gemaakt door de Reus. Ja, had je voor kunnen fluiten, maar dat ook de verdediger kunnen zijn. Maar dan, goed, de schijf de kies ervoor om uh, WG ADW een, een vrije bal te geven. Die zitten nu uh, achterin uh, vast een beetje. En daar komt dan eindelijk een beetje een bal naar voren toe. BV op de helft van Zandvoort naar de spits toe. Een heel gevaarlijke spits. Lange jongen, snelle jongen. Uh, kopsterk. En daar moet je natuurlijk ontzettend mee oppassen. Uh, Ronald Kalens heeft ook die kwaliteiten. En die schaduwt hem dus nu ook constant over het hele veld. En daarmee uh, is nu hier een in buitenspelgeval inderdaad. Gevlacht en overgenomen door de arbiter die uh, toch wel redelijk veel uh, keren gevloot heeft voor overtredingen. En dan het merendeel in het voordeel van de Amsterdammers. George Smit mag die bal gaan nemen? Uh, ondertussen spelen we nu in de derde minuut van de uh, blessuretijd. Er zijn ook een paar, een paar blessures geweest, inderdaad. En die penalty heeft natuurlijk ook het eentje van de ophouden. En daar is de bal weer in het spel, richting Kastenvries. De Vries kan er niet bij komen, maar wel Michael Keil. Michael Keil. Naar Bas Levens. Uh, in de diepste naar de set. Of op de set, uh, naar Visser. Die kan er niet bij komen, dan wordt die bal teruggespeeld. De keeper in Kastenvries probeert naar te komen, maar dat lukt hem net niet dat betekent geen harderweg en dat tijdens de avond deze arbiters stond voort en stond met een prachtige met 0-2 voor het is nu rust en het is 2-2 ik ben benieuwd wat die tweede helft gaat brengen. Oké, okay, dankjewel Joop. En zo snel kan het helaas gaan. Inderdaad, een gelijkspel op dit moment in Amsterdam: 2 tegen 2 WVH, de W tegen SV Salvoort. Zometeen uh, gaan we uiteraard de tweede helft ook uh, volgen. Daarvoor is Joop Veres ter plekke aanwezig. En dan hoor je alles over de voetbalwedstrijd. En laten we hopen dat SV Salvoort uh, zeker nog een doelpuntje kan scoren. En dat de tegenpartij dat natuurlijk niet doet, hè? Want, dat is wel de bedoeling. En uh, verder hebben we nog heel veel andere informatie vandaag uh, bij Zandvoort op zaterdag. Waaronder zodanig komen we via de evenementagenda. Wat kun je de komende dagen allemaal in Zandvoort gaan doen? Je hoort het zometeen bij CFM Zandvoort. Als antwoord ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En morgen de historic Grand Prix natuurlijk. De hele dag op tv vanaf 9 uur s ochtends. En kijk je digitaal trouwens, zit je hem op kanaal 40. Gewoon even 4-0 indruk op je afstandsbediening. En je hebt CFM TV. En wij hebben goede muziek voor je klaarstaan. Hier is Alice en moi Lolita. No, ZANG Afspraak zeg ik van, uh, ik ben blij dat we Erko in de studio hebben, maar ik heb nog steeds moeilijkheid. <lacht> en hoe zou dat nou komen? Geen, geen idee, <lacht> idee gewoon. Mocht u de juiste oplossing weten? <lacht> ah, Alice hoorde je en uh, moi, Lolita. Ja. Het ja. is uh, bijna tijd voor de evenementenagenda, maar je zegt nog even een ander kort berichtje. Ja, ook, ook een evenement. Okay. Het, het, het staat, niet, uh, staat niet op mijn officiële evenementenagenda, maar wellicht, ik vind het wel even dat ik uiteraard stil moet staan, want aanstaande dinsdag is het weer zover, want dan opent Cinema Nostalgie de deuren wederom met een prachtige film, Gentleman Prefer Blondes uit 1953. Zoals gezegd, op 4 september opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. Gentleman Prefer Blondes uit 1953 met in de hoofdrollen, niemand minder dan Marilyn Monroe, Jane Russell en Charles Cobham. In een van haar meest populaire films schittert Marilyn als een bekoorlijke blonde seksbom vastberaden om haar superrijke verloofde in het huwelijksbootje te slepen, zodat zij zelfs aan hun lijven kan ondervinden dat diamonds are a girl's best friend zijn. Hé, hey, die kennen we ergens van. Juist. Om, uh, omvangst met koffie en thee en kijk vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2. De kosten zijn 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus 6 euro's, In Indien jullie ...gebruik wilt maken van de belbus... ...kunt u zich opgeven bij Pluspunt. Het telefoonnummer zal wellicht bekend zijn. Losse kaarten, dus zonder belbus... ...zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Uiteraard zijn Co en Joke Luiks ...wederom aanwezig om u te helpen... ...bij de instap in de lift en of naar uw stoel brengen. Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief... ...van stichting Kunst Circus Zandvoort... ...en stichting Pluspunt. Aanstaande dinsdag vanaf 1 uur... Uh, ...Cinema Nostalgie Gentleman Preverse Blondes... ...met in de hoofdrol Marilyn Monroe... Maar er valt de komende dagen nog veel meer te doen en dat horen ze dadelijk in de evenementagenda na dit plaatje van Wem. Hier is Wake Me Up Before You Go Go. Op de zaterdagmiddag bij CFM En wait me up before you go go Het is inmiddels half vier geweest zo. Gaan we doen Albert-Jan Ja we gaan een Gla Glaasje waternaasje Ja we gaan hem doen Oké okay, dan komen ze aan de evenementen Die je de komende dagen allemaal kunt gaan bezoeken en doen ja, en dat zal u natuurlijk als rechtgeaarde Zandvoorters niet zijn ontgaan. Want we zijn nauwelijks bekomen van het reuze DTM weekend. En staat dit weekend ook alweer in het teken van een bijzondere autosport. Vandaag en morgen de historie zal herleven op circuitpark Zandvoort. Als diverse oude GT-wagens, prototypes, tourwagens, Le Mans-wagens. Waarin bijvoorbeeld Steve McQueen te zien was in de gelijknamige speelfilm. En uiteraard oude Formule 1 Bolides. Over de periode dat deze wagens om de winst streden tijdens de GP van Nederland. Zijn weer terug op ons eigen circuit. Vandaag en morgen. En met vanavond om zeven uur. Jawel, om zeven uur vanavond. Een heuze optocht van historische GP-auto's. En Formule 1-auto's. En ik heb net begrepen via de sms. Dat ze over de boulevard gaan. En dat ze dus daar gaan paraderen. Dus de exacte, uh, exacte parcours weet ik eigenlijk niet. Ze komen wel door het centrum. Toch? Kon, ja, ik dacht wel dat ze door het centrum ja, zouden komen. Goed, vanaf 7 uur vanavond, dus de Grand Prix Parade des Nations. <lacht> live in Zandvoort. Geweldig initiatief. Deze optocht van uh, historische auto's. En morgen natuurlijk, de hele dag live te volgen. Mocht u geen kaartje hebben voor het circuit om live aanwezig te zijn. U kunt morgen vanaf rond de klok van 9 uur. Het hangt even hoe het met onze technicus is, morgenochtend. Maar vanaf 9 uur. De races live vervolgen via ZFM Zandvoort TV tot een uur of vijf. Maar wat gaan we vanavond doen? We gaan natuurlijk nou, vanavond ook nog back to the 60s En dat gaan we allemaal om zeven uur beginnen en dat duurt tot twaalf uur. Het vierde en laatste muziekfestival van dit uh, seizoen staat in het teken van back to the 60s. Niet alleen qua muziek, maar ook omdat racefans van het eerste uur sinds jaren... weer van de echte Zandvoorts Grand Prix uh, gevoel kunnen beleven. Eh... Uh, in het centrum van Zandvoort aan de zee staat dit keer het muziekpodium op het Raadhuisplein. Om zes uur zal het bekende Zandvoortse koor de Beach Pop Singers het spits afbijten eh, voor hun avondvullend programma. Het repertoire de Beach Pop Singers bestaat uit echte popsongs uit de jaren 80, 90 en de nieuwe hits. Klapstuk van de avond is natuurlijk het optreden van de band Als de Brandweer. Die menig een al kent van de grote podia uit de regio. Sinds de herfst van 2009 rukte de band Als de Brandweer weer volledig uit. Dus vanavond gezellig back to the sick. ...op het Raadhuisplein. En dat begint vanaf 6 uur tot 12 uur. Nou, dan is het alweer morgen. En mocht u dus niet naar het circuit gaan... ...en niet naar ZFM Zandvoort TV gaan kijken... ...dan bent u natuurlijk van harte welkom... ...om te gaan kijken op Beach Golf Challenge. En dat is er gebeurd op het strand tussen Zandvoort Zuid... ...en de Langeveldse Slag. Zondag 2 september wordt op het Zandvoortse strand... ...de Beach Golf Challenge 2012 georganiseerd. Dit is een uniek en slechts voor één dag... ...uitgezette 18 holes golfsafari op het strand. En uh, ik zou zeggen, uh, als u... Uh, inschrijven zal wellicht niet meer mogelijk zijn. Maar ga er eens kijken met dit weer en met deze wind. Kan dat voor veel spektakel zorgen. Bent u morgenmiddag dan wel in het centrum. Dan kunt u uiteraard van de zandsculpturen genieten. Maar u kunt ook genieten van een optreden van Oostvluor. En dat is op het Raadhuisplein. En dat begint om 1 uur en duurt tot 4 uur. En er zijn drie gezonde meiden. Mari, Dani en Izabi. Dobberen Theatraal rond in het dorp. En wel op het Raadhuisplein. Dan gaan we naar woensdag uh, 5 september. Hebben we het poppentheater in het Zandvoortsmuseum aan de Zwaluweestraat 1. Dat is van half 2 tot half 4. 50 cent eurocenten per kind. 1 euro per volwassene. Elke eerste en derde woensdag van de maand kunnen de kinderen, papa en mama, opa en oma's genieten van een poppenkastvoorstelling in het Zandvoortsmuseum. Dus woensdag 5 september, poppentheater, Zandvoortsmuseum, Zwaluweestraat 1 van half 2 tot half 4. U bent van harte welkom en de kaarten zijn te koop aan de balie van het Zandvoortsmuseum. Of eventueel nog de Via via poppentheaterrecreare, hotmail.com. komt u nog een keer, poppentheaterrecreare, hotmail.com. Uh, en uh, op woensdag 5 september hebben we ook nog filmclub Simon van Kolm. Hij is er weer, de filmclub Simon van Kolm in het Circus Zandvoort in het Gasthuisplein nummer 5. Dat evenement begint om half 8, 7,50 euro, inclusief koffie of thee voor aanvang van de film. En dit keer de film De Rui de Dôles. De Rui des Dôles. En dat is natuurlijk een hele prachtige, mooie film... in het kader van filmclub Simon van Kolm... woensdagavond om half acht. Gaan we naar de vrijdag 7 september... Jouw jam sessie in de Oomstee Café Oomstee... Zeestraat 62 vanaf half negen. De bassist van de sessies... bestaat altijd uit gerenommeerde jazzmuzikanten... die feilloos in staat zijn om de avond... een prachtige impuls te geven. Aanstaande vrijdag 7 september jam sessie in de Oomstee... Café Oomstee, Zeestraat 62 vanaf half negen. Zorg dat u er op tijd bij is... want het is een klein knus. Café... Dan gaan we naar zaterdag 8 en zondag 9 september. Want dan is het Open Monumentendag. Dit jaar met als thema Groen van Toen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.openmonumentendag.nl. Komt u nog een keer? www.openmonumentendag.nl. Zaterdag 8 en zondag 9 september. En u bent ook nog tot 8 september van harte welkom in de zomerexpositie van Zeezichten aan Gatenkerk en de Groot Krocht 45. Waarin 23 Zandvoortse inzenders exposeren met hun werk met als thema Zeegezichten. Op zondag 9 september begint er ook weer een optredenplaats van de TMS Brass Band Muziekpaviljoen Raadhuisplein van 1 uur tot 4 uur. Jonge en uh, entertainende Brass Band welke rondloopt door het centrum van Zandvoort. Tot 21 oktober ben je natuurlijk ook nog van harte welkom bij de tentoonstelling Beelden van Zand in het Zandvoorts Museum aan de Swaliwestraat 1. De prijs is 2,25 euro. Tentoonstelling Beelden van Zand tot 21 oktober in het museum. Dan gaan we ook even kijken naar 17 tot en met 22 september. Dan is het weer de feestweek ook in Zandvoort. gebouw Plusplunt aan de Vlemingstraat bestaat in september vijf jaar. En dit eerste lustroom zal uitbundig worden gevierd met een feestweek. Van de 17 tot en met 22 september. Er staan een tal van activiteiten op het programma... waaraan iedereen gratis kan deelnemen. Het jubileum geeft steunpunt ook Zandvoort... dat een van de gebruikers van dit multifunctionele gebouw is. De gelegenheid Zandvoort te laten zien wat het steunpunt allemaal doet... voor met name ouderen, gehandicapten, ziekten en mantelzorgers. Van de 17 tot en met 22 september. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.plus.zandvoort.nl www.plus.zandvoort.nl Gaan we naar 21 september. Keep it clean day in Zandvoort. Als fanatiek zwerfvuilraper spakt het initiatief in ieder meteen aan. En wat gaat er dan gebeuren? Het plan is om verschillende inwoners van Zandvoort voor deze Keep It Clean Day te activeren. Zwerfvuil te gaan rapen in het dorp en op het strand om dit om te zetten in een groot kunstwerk. En uh, dat is dus 21 september. Keep It Clean Day in Zandvoort. Dan hebben we 30 september. Daar is die. De Trouwbeurs aan zee. Ja, de, de Trouwbeurs aan zee te Zandvoort. Op zondag 30 september organiseert Long Island Wedding and Planning en Strand uh, trouwlocatie Meijer aan Zee, de allereerste trouwbeurs aan Zee. 30 september de trouwbeurs aan Zee. Meer informatie www.meijeranzee.nl www.meijeraanzee.nl www en schrijft u vast in uw agenda. 6 oktober Korendag Zandvoort. 6 oktober Korendag Zandvoort. Wij komen daar nog uitgebreid op terug. Zo weer heel veel te doen Tot dus uh, in <laughs> Neem even een lekker slokje water. Gaan we doen? En dan gaan wij als de brandweer naar als de brandweer, want die treden vanavond op in Zandvoort. Ben zo, jij toch goed? Hè? Zo gaat dat ongeveer klinken. Dus daar gaan we met z'n allen lekker van genieten hè? als de brand weer live vooraf uh, het raadhuisplein vanavond in Zandvoort, voort. By And do the next thing that you feel Who's up in days? In others of days Who's up in So days long, we dance all days long, take your baby by, and pull it closer there, there, there, I take your It was blue. Nou, dat moeten we gewoon niet gaan missen over, Jan. Lekker, ja, dat hè? Dat wordt helemaal een feestje. Klik lekker swing uit En uh, dit nummer uh, van Denzel uh, Deeslon. Van uh, Ben June. Ja. moest er even op uit 1984. Die gaan ze waarschijnlijk ook weer brengen. En zullen we het gewoon gaan doen? Zullen wij het gewoon gaan doen? Jij gaat mij nu iets vertellen. Ja, zo meteen in de volgende uur dan gaan we nog een nummer draaien van Alstubrand weer. Oké. Okay. Hier alvast een klein beetje opwarmen voor wat er vanavond allemaal gaat komen in het centrum van Zandvoorts.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 Ik wil het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 Lekker die nederpopmuziek uit de jaren 80, zo op de Zandvoorts Radio bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag, jongen, de toontje lagen. En net als in de film, ik wil het. De tweede helft willen wij zeker horen van Joop van der We zijn natuurlijk heel benieuwd of SV Zandvoort in de tweede helft tot scoren gaan komen. Joop, nogmaals een goede middag. Ja, nogmaals hier een goede middag vanuit Zandvoort. Vanuit Amsterdam, maar het, uh, het bewolkt begint te raken. Maar het is nog steeds heerlijke weer hier. En we hebben alweer twee doelpunten mogen aanschouwen. Ik denk, jullie bellen elk moment. Je bent wel niet één. Goed, dat hebben jullie niet gedaan. Dat is weer vijf minuten later geworden. Maar ondertussen kwam Zandvoort in ieder geval op een 3-2 achterstand. Het mocht een vrije trap genomen worden door BVH aan de rand van het Zandvoortstofgebied. En het ging heel snel. Eh, niemand kon erop reageren. George nu probeerde nog eruit te komen uit de goal. Maar dat klopt ook niet. Want de bal is er twee naast hem. Eh, in de touwen. En Zandvoort bestond met 3-2 achter. Naal twee minuten later. Een doelpunt van Zandvoort. Een prachtige voorzet van eh, Peter Koper. Die viel precies achter de laatste man. En daar was Boy Visser als een als van de bij. ...om niet tot uh, het doelpunt te verheffen. En dat het gevolg is dat we uh, nu met een 3-3 spelen. Ja, toch weer uh, heel anders. Het ging allemaal heel snel in het begin van die tweede helft. Het dus waren eigenlijk het begin van de eerste helft heel snel. ging. En daar bijna een doelpunt van de BVHNW. Maar de kopkracht van de spits was niet uh, genoeg om die bal achter Schmid te krijgen. Uh, ik heb nog even met wat kennis gesproken in de, in de rust. Het tweede doelpunt van de BVHNW is absoluut een keepersfout geweest. Kieper, uh, Smit, had de bal in ieder geval moeten aanraken, dat kon niet vrij gemakkelijk, maar hij bleef staan, daar koos hij voor, en dat is wel een keer de keuze gebleken. Jammer natuurlijk, maar dat is niet anders. Uh, ja, Amateurs zijn, zijn geen professionals. En Zandvoort mag nu een bal gaan ingooien, zo'n beetje op de middenlijn, aan de linkerkant van het veld en dat doet uh, Billy Fischer. Visser, die uh, gooit hem uh, op het hoofd van de verdediger. En hij heeft nu dan weer een bal in zit gekregen. En via de hoofd van de best-jarige speler gaat die bal weer over de zijlijn. Die moet gehaald gaan worden. Dus jongens, laat maar terug gaan naar de studio. Want dit gaat al heel even duren voor deze bal weer in het spel is. En dan spreken we later weer over de vorderingen van BTA de tegen Excelsior Antwoord bij de stand 3-3. Dat was Casey en de Sunshine Band en that's the way I like it. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En zo vlak voor 4 uur bij zondag op zaterdag gaan we weer terug naar het circuit Park Zelfort, dat gezellige circuitpark Zalvoort. Dit hele weekend lang tijdens de historische Grand Prix. Willem, hoe is het daar nogmaals? Goedemiddag trouwens. Ja. Goedemiddag trouwens. Ja, jij komt uh, op het juiste moment uh, aan. Want we hebben net zojuist de uh, start gehad van de Grand Prix Masters. Goed, we niet denken aan een te grote start gehad. Maar dan, dan hebben we het ook de Groenewijn over de Stenaar, en Vister. En die zijn uh, zojuist de startgezamer. Koester... Verbinding even weg met uh, Willem van Dezen. Hij is weer. En die heeft in een uh, Lotus 80. Uh, die Spanjaard uh, is aan uh, de leiding. Het is dus een Lotus uh, die we kennen uit de jaren uh, van uh, Mario Andretti. Het zegt ja, vast wel wat erop uh, uh, groen en uh, Martini en uh, Sech Sport. zeker Zeker. Op, op de tweede plaats vinden we terug uh, de McLaren M26. Dat is een auto uh, ja, in de Marlboro-kleuren. En het is leuk om uh, die auto's nog steeds in de originele kleuren te zien. Sigaretten, onze ring wordt de hele dagen niet meer mag, maar we zien het hier nog uh, rondrijden. Dus uh, Lotus die, uh, of een uh, McLaren die gereden werd door uh, James Hunt toen de tijd. Uh, wereldkampioen geweest, ook hier op Zandvoort, dat uh, wel uh, succesvol geweest. Verder uh, is het een uh, Aero's, een Aero's uh, in de goede keur uh, van Warsteiner. Zeg zegt jou ook wel wat, uh, Rob. Ja, ja, geweldig is dat. Ja, ik ben ja, Die kwamen toen voor de team uit. Inmiddels zijn ze nu richting bos uit. En komen daar zodanig door voor de eerste keer door op het uh, rechte En ik sta achter het meurtje. Aan de andere kant. En dan komt ze zodanig weer de geerlaag weer door. En dan uh, zullen wij niet meer horen uh, vanwege de herrie. Dan weet je wat er uh, nu zich afspuit. Uh, op... ja, lekker, lekker hè, Willem, als u nog hoort dat geluid hè, Heerlijk, van die auto's. Heerlijk! Ja, Willem, die hoort ons nu. Zullen wij dan ook maar even herrie gaan maken op de radio? Daar hebben we zin in. Hier is Blackberry. Blackberry. Hoe Black je bijna zeggen? Blackberry. Bij M.L.M. Bij precies. Die. Redden! Nog klein stukje dan. Maar ook gewoon op je Sonvoortse radio. Black Betty hoor je van Ram Gam. Just the other day.